Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Binnen een paar jaar is 1 april niet meer de datum waarop alle aangiftes voor de inkomstenbelasting binnen moeten zijn. De systemen van de Belastingdienst kunnen het niet aan als iedereen eind maart massaal digitaal aangifte doet. Staatssecretaris Wiebes wil daarom dat het mogelijk wordt om het hele jaar door aangifte te doen. Een vrouw uit Amersfoort zit al sinds februari vast... omdat ze haar twee pasgeboren baby's heeft omgebracht. Vandaag kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De vrouw zou de baby's kort na hun geboorte in 2002 en 2004 hebben gedood. Volgens het OM heeft ze de dode kinderen in plastic gewikkeld... en verborgen in een beautycase en een koektrommel. Waarom de vrouw haar kinderen doodde is niet duidelijk. Voormalig premier Schutte van Curaçao is vanochtend na een interview bij de Curaçaose televisie door de politie meegenomen. Het is niet bekend waarom hij mee moest. In december zei justitie dat Schotten wordt verdacht van het witwassen van geld en valsheid in geschriften. De politie deed toen een inval in zijn huis en partijkantoren. Het onderzoek richtte zich op enkele tientallen meldingen van het meldpunt de ongebruikelijke transacties. In Servië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de overstromingen in het land. Het dodental in Obrenovac-Shalenal, ten zuidwesten van Belgrado, is gestegen naar 18. Alle inwoners zijn geëvacueerd. In Servië, Bosnië en Kroatië zijn zeker 40 mensen omgekomen. De grootste elektriciteitscentrale in Servië is volgens de regering nu buiten gevaar. Bosnië houdt vandaag een dag van rouw. De regering zegt dat een kwart van de bevolking getroffen is door de overstromingen. Het weer af en toe zon, maar in het zuidwesten kan in de loop van de middag ook een regen- of onweersbui vallen. Het is 24 tot 28 graden. Vanavond breiden de buien zich uit. Morgen opnieuw warm, met later op de dag kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene Geest bij de ANWD. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en Inbrugge 4 kilometer. Op de A10 de Ring van Amsterdam op de ring West bij knooppunt Koenplein, 3 kilometer richting Zaandam. Op de A10 Zuid bij knooppunt Meer file van 4 kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en de afrit Oosterbeek, 4. A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en de Noordtunnel, 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een spoedreparatie... En op de A20-hoek van Holland Gouda tussen Schiedam en Knoop-Interbericht 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Booty Time. get ourselves sprung, oh, we didn't care, we made it very clear, and they also said that we couldn't last together, last together, see, it's very divine, you're one of a kind, but you must show my mind, you are fake and decline, oh, love. all the time, ooh, and I went away for doing my first crime, and I never thought that we was gonna see each other, see each other, and then I came out, mommy moved me down south, Oh, I with my girl, who I thought was my world, it came out to be that she wasn't a girl for me, girl for me, see, it's very divine, girl. I shut my mind You are thick and declined Oh no.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 Suicidal, Suicidal, Suicidal. We het ritme van Zandvoort ook op tv. GFM, Text TV, op kanaal 45. GFM. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord, 106.9 FM. Yeah, come on, dance for me, baby. <laughs> yeah, ah, uh ah, -oh, you feel that? Like? All right, come on, don't stop now. You done did it. Come on, ah, uh, yeah, all right, hold on. history ride Value. Even when My clothes. Give your all Of me And you, give me all of you. Oh. De zoute zee slaakt een diepe